Gedachten aan moord. Een detectieve luisterspel van Paul Bartz. Ja. Vijf uur. Dat heb je al eerder gezegd. Wanneer? Om vijf uur. In de tijd in Zampezi, toen ik daar consul was. Veertig jaar geleden. Toen heette dat niet vijf uur, maar vijf o'clock. En dat betekende dan tea time. Tijd voor de thee. Oh. Ah. Maar dat zal ik dan ook wel eerder gezegd hebben. Om vijf uur. Je boek. Spannend? Niet te geloven. De dood klopt om middernacht. Mary O'Brien. Hmm. Dan is Robson de moordenaar. Robson is niet de moordenaar. Bij Mary O'Brien is Robson altijd de moordenaar. In het hele boek komt geen Robson voor. Maar lees de laatste bladzij. Bij Rempel. Parker noemt zich alleen maar Parker. Maar in werkelijkheid heet hij... De En is de moordenaar. Hugo zou vast met me meegegaan zijn. Maar Hugo gaat niet met je mee. Is hij echt verdwenen? Voorgoed. Edward. Hij is mijn neef, Mathilde. Toch maak ik me zorgen. Dat doe je niet. Hij mag dan jouw neef zijn. Het zijn mijn zorg. Geen woord tegen de politie. <laughs> dan, ja, om me belachelijk te maken. Daar heb je geen politie voor nodig. Je, je begrijpt me toch goed, Mathilde? Altijd. Je weet toch nog hoe het was, drie weken geleden? Toen Hugo verdween. We kregen wat ruzie, niet de moeite. Hugo stond op, wij bleven zitten. Hij ging weg, net als altijd. Niet helemaal. Hij was zo vreemd, die nacht. Het was nog maar avond. Zo bleek, verwaard. We hadden hem moeten volgen. Ja, maar we zijn hem niet gevolgd. Die nacht... Het was nog maar avond. ...bleven we zitten. Hier, in dit vertrek. Echt? Jij hebt mij gezien, ik heb jou gezien. Hopelijk geloofd de politie dat die komt niet. Die komt altijd. Waarom zet je de sirene niet aan? Is het zo'n dringende zaak? Ieder geval is dringend. En dit helemaal. Het eerste in mijn nieuwe functie. Opvolger van hoofdinspecteur Kreuger, ja, als inspecteur. Omdat je je eerst wel moet waarmaken om hoofdinspecteur te kunnen zijn. Waar Kreuger hoofdinspecteur geweest is. De grote Kreuger. Ook maar een mens tenslotte, hè? Heeft de Beluga affaire opgelost. De Muller bende op heterdaad betrapt. Huh? Rond de e -wisseling. En de zaak met die zakdoekwerger. Geef mij elke zakdoekwerger. en voor die zijn neus kan snuiten, grijp ik hem. Maar ja, wat is er nu nog voor lol aan tegenwoordig? Huis-, tuin- en keukenmisdrijfjes. Meer niet, zonder allure. Tragiek, hartstocht. Pure hebzucht is het enige motief. Totaal geen betrokkenheid meer van de ziel. Daarin was die oude meester. Drong door in het zielenleven. Vond daar zijn moordenaar. Waar heb je dat nog tegenwoordig? Hoogstens bij de fiscale recherche. Reken dat daar wat los is. Mullerbende op heterdaad betrapt. Waar vind je die nog, hè? Heterdalen. Deze keer misschien. Vreemde zaak. Telefoontje bij moordzaken. Anoniem natuurlijk. Informeert u eens in de Paraclaan of daar niet iemand vermist wordt? Hm. In de Paraclaan, weer. Chique buurt. Precies. Havenwijk, Rossebuurt. Hoogstens valt het daarop op als er is allemaal welzijn. Maar in de Paraclaan verdwijn je niet zomaar zonder meer. Een misdrijf? Ik hoop het. Vooruit, zet de sirene toch maar aan. Zou de politie zijn? Alleen met de postbode. Oh, die heeft al in geen jaren gebeld. Dan je nicht, dat vervelende oude wijf. Die is toch al lang dood. Blijft een vervelend oud wijf. politie. Snel en betrouwbaar. Ik doe wel open. Jij doet niet open. Edward. Ik doe open. Altijd jij. Als hij blijft eten, heb ik garnalen kroketten. <laughs> Nog nooit heb ik iemand meegemaakt die zo gek is op garnalen kroketten als Kreuger. Hartman. Inspecteur Hartman. Van de politie? Moordzaken. U bent nieuw? Pardon? Wij hadden altijd een hoofdinspecteur. Wij kennen hoofdinspecteur Kreuger. Al geruime tijd met pensioen. Jammer. Een groot man. Kon je zeggen, ja. Kon je zien, inspecteur. In een tijd van kleinzieligheid als deze ben je al blij dat minste iemand van moordzaken nog formaat heeft. Meneer Brekhoff? Consul Brekhoff. Oh. Neemt u mij niet kwalijk? Niet het minst. Het is trouwens al veertig jaar gedeten dat ik echt consul was in Zampesi. U weet waar dat ligt? Nee. Oh, dan moet ik u dat vertellen. Uiterst interessant, vooral ook voor jonge mensen. Ik ben in functie. Oh, dat gaat voor natuurlijk. Een prachtige tijd toen ik dat ook nog kon zeggen. Ik ben in functie. Consul Brikhoff, op mijn afdeling is een tip ontvangen dat hier iemand vermist wordt. Hier? In de parklaan, ja. Die is lang. Ik ben overal al geweest. Nergens wordt iemand vermist. Hier ook niet. U mist dus niemand? Ja, ja, ja, ja, dat wel. Bijvoorbeeld iemand die niet altijd detectives leest. Die je ook af en toe eens iets over Zampezi vertellen kan. <laughs> maar die is niet verdwenen. Die is hier nooit geweest. U woont alleen? Met mijn vrouw. Die verdwijnt nooit. Ja, dan kan ik beter maar weer opstappen. Nu al? Ik zou niet weten... Geen vragen meer? Wat voor vragen? Kreuger had altijd vragen. Urenlang. Een verouderde methode. Ja, maar bijzonder amusant. Mijn tijd is kostbaar, constant. Mijnen ook. Zonde om hem zo voorbij te moeten laten gaan. Uur na uur. Dag in, dag uit. Altijd eender in dit altijd eenderen huis. Ben nu dan? Uh, u had het over verdwijnen. Ja? ja? Natuurlijk is hier al menig een verdwenen. Mijn dochter bijvoorbeeld, woont in de States. Een kleinkind ken ik niet eens. Of mijn neefje Rudy. Heeft hier tijdens zo'n studie de hele eerste verdieping voor zich alleen gehad. Had ook nog de tweede en de derde kunnen krijgen. Maar prompt na zijn examen verdwijnt meneer. Nog geen aanzichtkaartje van hem gehad, twintig jaar lang. Ja, ik dacht meer aan de laatste uren, dagen, weken. Uren, dagen, weken. Ja, als daarin niemand verdwenen is, uh, ga ik. Hugo. Wie? Mijn neef. Verdwenen. Drie weken geleden. Spoorloos? Volkomen. En daar komt u nu pas mee aan? Het was me ontschoten. Ontschoten. Mijn neef verdwijnt voortdurend spoorloos. Een soort hebbelijkheid. Onhebbelijkheid, als u het mij vraagt. Er eenvoudig zomaar vandoor te gaan in het nachtelijk duister. We hebben daarvoor al heel wat keren uw voorganger lastig moeten vallen. Of hij ons. En nu is hij er weer zomaar vandoor gegaan? In het nachtelijk duister. Dat wil zeggen, het, het was volle maan. Heeft hij niet gezegd waarheen? Zal hij misschien nauwelijks geweten hebben. Nou, oh, vreemde geschiedenis. Precies wat Kreuger op dit moment ook altijd zei. Wie heeft als laatste met uw neef gesproken? Mevrouw. Ik sprak niet meer met hem. Een kleine oneenigheid, op zich niets bijzonders. Hoofdinspecteur Creug... Oh. oh, niet Creug... Inspecteur Hartman. Oh, goed. De jeugd moet ook een kans krijgen. Inspecteur Hartman is van moordzaken. Hopelijk houdt hij van garnalen kroketten. In verband met Hugo. U hebt het laatste met hem gesproken? Voor zijn vertrek, bedoelt de inspecteur. Wat heeft hij gezegd? Wat hij gezegd heeft... Denkt u nauwkeurig na. Tot ziens. Alleen tot ziens? Ik was zelf ook verwonderd. Anders zei hij altijd. Tot ziens, Mathilde. Waar hij naartoe ging, heeft hij niet gezegd. Geen woord. Hij was alleen wat... Uh, ...vreemd. Ah, dat viel u op? Niet zozeer, Hugo. was altijd wat vreemd. Een rare vogel, die neef van me. Op zich niet kwaad, alleen zo ontzettend gevoelig. Je hoefde bijvoorbeeld alleen maar te zeggen dat hij toch eigenlijk een prul was... ...en zonder ons totaal waardeloos en meteen trok meneer zich dat persoonlijk aan. Je kan ook zo menselijk zijn. Jij ook. Hugo is geen prul en ook niet waardeloos. Voor mij wel. Wie zocht voortdurend ruzie met hem? En wie beleefde door lol aan dat geruzie? <laughs> Een plezierig tijdverdrijf, meer niet. Jij hebt Hugo nooit begrepen. Geen wonder dat hij zich dan ook meer en meer... Nou? Hij is mijn vriend, de enige. Ik ben er ook nog. Maar niet als vriend. Hugo beschikt over kwaliteiten die Edward nooit zal hebben. Bij detectives bijvoorbeeld verdiet hij nooit wie de moordenaar was... Hij ging mee met mij naar de rhododendron. Je verveelt de inspecteur. Oh ja, natuurlijk. U bent hier tenslotte niet voor Hugo gekomen. Uh, eigenlijk wel. Als u nog even geduld heeft. Het eten is zo klaar. Huh, heel merkwaardig. <laughs> Dat is er zeker. Maar na veertig jaar huwelijk ben je eraan gewend. Uw neef heeft dus hier bij u gewoond. Dankzij ons, inspecteur. Hoe bedoelt u dat? Hij was volledig van ons afhankelijk. Was? Hij is nu toch verdwenen. Hmm, volledig afhankelijk. Maar pakt ondanks dat toch zijn koffers. Koffers heeft hij niet gepakt. En verdwijnt voor drie weken, zonder bagage. De gedachte aan moord ligt voor de hand. Die ligt bij Hugo altijd voor de hand. U haat uw neef? Ik vond hem hinderlijk. Twaalf jaar geleden dook hij ineens op. Voor we het wisten, stond hij in de kamer. Eerst hadden we geen idee wie het was. Tot ik zei, dat zou mijn neef Hugo wel eens kunnen zijn. Ik heb dat nog gezegd. Zo is het begonnen. Hij bleef. Twaalf jaar lang. Om telkens weer te verdwijnen? De schuld van Mathilde. Ik had het best anders gewild. Meer als een goede vriend voor onze oude dag. Maar Mathilde wilde nu eenmaal een neef die verdwijnt, terugkomt, verdwijnt. En op een dag voor goed is verdwenen. Die komt wel weer terug. Weet u dat zeker? Ik ken Mathilde toch. Speelt u Tarok? Tarok? Een mooi spel. Heel makkelijk te leren. Ik mag het verduvelt graag spelen. Alleen moeilijk om een partner te vinden. Wie speelt er nu graag met een oude man? Hoogstens uw voorganger nog. Kreuger? Speelde uitstekend. En stelde dan ondertussen zijn vragen. Altijd dezelfde. langs de neus weg. Heel geraffineerd. Nou, zullen we... Voor we aan tafel gaan, kunnen we nog net een paar tijd... Ik ben in functie en mijn tijd is kostbaar. Ik zou liever nog wat meer over Hugo willen horen. Hugo. Altijd Hugo. Ik zou wel eens willen weten wat er aan hem zo belangrijk is. Alleen omdat hij weg is. Eindelijk. Uw neef interesseert oh. me. Net als mijn vrouw. Hugo voor, Hugo na. Hoe charmant die van is. Hoe attent... Altijd in de buurt als hij nodig is, nergens te zien als hij te veel is. Een wonder. En is hij dan eindelijk eens een keer verdwenen, dan krijg je nog geen rust. Nee, dan heb je pas goed de poppen aan het dansen. Waar zou hij wel zitten? Waar zou hij niet zitten? Wat zou hij weer allemaal te verduren hebben? En dan te weten dat ik in mijn leven heel wat meer te verduren gehad heb: de opstand destijds in Zampesi. De audiëntie bij de sultan, die verschrikkelijke nacht toen ik bijna door een ratelslang ben gebeten. Al bleek het dan ook een hazelworm te zijn. Hoe dan ook, dat zijn pas belevenissen. Echte belevenissen. Maar daar wilde Mathilde niets meer over horen. Nou ja, veertig jaar lang is dat misschien ook zo interessant niet meer. Maar toch altijd nog interessanter als die, die schobbejak. Wat denkt u? Houdt u het voor mogelijk Beslist. dat uw neef vermoord is? Het zou typisch iets voor hem zijn. Zomaar een vraag, consul Brijkhoff. Die neemt u mij hopelijk niet kwalijk. U hebt toch misschien uw neef niet omgebracht? Dat vraag. Ja, ik zei al, uh, zomaar een vraag. Dat waagt u te vragen? Op die toon? U hebt toch misschien niet uw neef omgebracht? <laughs> Kreuger, wist hoe je moest vragen. Oude stijl nog. staalharde blik. Geen vertrouwelijke zachtaardigheid. Stem als van ijzer. Hebt u uw neef vermoord? Hebt u hem dan vermoord? Nou, wat denkt u wel, jongeman? Consig Brekhoff. Eruit. Mijn uit? Ik wou u niet beledigen. Niet beledigen? Zelfs de sultan van Zampezi heeft mij niet eens zo beledigd... toen hij me voor een waardeloze sukkel uitmaakte... Daar viel tenminste nog over te praten. Maar dat ik mijn neef, de lieveling van mijn vrouw, eruit. Hoofdinspecteur. Inspecteur. Heeft hij hier eruit gegooid? En hoe? Af en toe heeft hij nog allure. Ik moet u spreken. U spreekt toch met me. Niet hier, niet nu. Bent u bang? Altijd al. Zelfs als klein meisje. Kunt u zich voorstellen dat ik ook eens een klein meisje geweest ben? Komt u morgen op mijn kantoor? Op uw kantoor? Daar hoeft u niet bang te zijn. Maar die afschuwelijke meubels daar en die muffe lucht. Mathilde! In de schouwburg spreken we af in de opera. De opera? Tweede rij, uitstekende akoestiek. Heb ik ook met Kreuger gezeten? La poème. Mathilde! U weet toevallig niet of La Bohème op het programma staat. Uh, vrijdag, geloof ik. Goed, vrijdag dus. In de Schouwburg. Maar, maar geen woord tegen mijn man, hè. Shhh. Ah, u bent er nog? Ik, uh, ik kan de deur niet vinden. Dat valt niet mee in dit huis, hè. Vaak haast onmogelijk. Ik hoop dat u mijn kleine uitbarsting van zo even niet al te kwalijk hebt genomen. Ik werd er wel mooi uitgegooid, Ik hè? Ja, u kon toch niet weten dat u echt gaan zou. Ja. Voelt u misschien toch iets voor een partijtje tarok? Ik moet nu gaan. Echt. Ik laat u wel even uit. Heeft ze u erg verveeld, mevrouw? U hebt gehoord dat wij... Of ze u erg verveeld heeft. Nou, niet bijzonder. Vreemd. Een goede vrouw, mijn Mathilde. Beetje heersuchtig, maar altijd redelijk, altijd taal. Nou ja, de butler destijds, daarna de chauffeur. Problemen overigens die vanzelf door personeelsgebrek werden opgelost. Alleen de heerzucht is gebleven, een welhaast ziekelijke bezitstrift. Ziet u daargens de familiegraafkelder? Nee. Daar zul je wel daar rusten. Dan ben je de mijne. Ik? Hugo. Mathilde heeft dat vaak tegen hem gezegd. Daar zul je wel daar rusten? <laughs> Opwekkende gedachte. Dan ben je de mijne. Ja. Als uw vrouw nu is, Ja, ik, ik zeg als... Het beste uitgangspunt. Uw neef vertrekt. Voorgoed. Uw vrouw verbleekt. Ze ademt hevig. Haar gezicht plotseling rood van woede. Heel aanschouwelijk verteld. Het afscheid. Alleen tot ziens. Niet eens tot ziens Mathilde. Maar dat kan haar welhaast ziekelijke bezitsdrift niet verdragen. Ze brengt hem om. Niet waar? Best mogelijk. Heel best zelfs. Mijn geluk wensen, jongeman. Oh, dank, dank u. Maar ook die gedachte kunt u beter meteen uit uw hoofd zetten. Alweer? Mathilde heeft Hugo niet vermoord. Vast en zeker heeft zij wel eens willen vermoorden. Mathilde heeft in haar leven altijd alleen wat gewild. Maar wat werd ze tenslotte daardoor? Uw vrouw. Ah, arme Mathilde. U zult dus nog wel met een werkelijk overtuigend motief moeten komen. Tot dan wens ik u het allerbeste. U, u bent hier natuurlijk te alle tijden welkom. Een prachtig huis hebt u zeker. Ja, was het maar waar. Maar het is toch van u? Van mij? Ja, het is uw huis. Eigendom van Hugo. Zoals alles hier. Consul Brikhoff. Goeienacht. Wacht, wacht, wacht. Luister eens even. Ga er rustig. Oh, zeg, dat was lang. Maar de moeite waard. Een lijk? Twee? Afwachten. Niet oninteressant, die twee oudjes. Zo verdacht dat ze nauwelijks meer verdacht zijn. En dat is het nou weer net wat ze verdacht maakt. Ja, rij me maar ergens naartoe waar ik rust heb. Ik moet nu nadenken. In alle rust. Het is natuurlijk geen trappistenklooster, deze kroeg, maar Kreuger kwam altijd hier als hij na moest denken. Ging zitten, dacht na, en meteen was het hem allemaal duidelijk. Eén van de. Ah, geliefd was die hier, hè? Bij het afscheid hebben ze hem zelfs toegezongen. <laughs> Kom maar Henkie, pils. Oude klant van Kreuger, Eén van beide. Moet het zijn? Moet natuurlijk niet, inspecteur. Er zijn er maar twee. Ah, was in tijd zo dat het dan ook gedaan had. Maar vandaag de dag? Geen orde, geen overzicht. Het motief. Een werkelijk overtuigend motief. Denken helpt ook niet meer. Het enige is nog de technici in hun laboratorium. Die onderzoeken het vuil onder de schoenzolen, het zwart onder de vingernagels, stellen vast of het slachtoffer de avond tevoren ertessoep heeft gegeten of gebakken vis. En dan hebben ze de dader. Maar is zo toch geen loon meer aan te beleven om zelf nog op zoek te gaan? Sporen ontdekt de computer. En een inspecteur verdiept zich niet meer in de zielen van de verdachte. Hij verdiept zich in bondskaarten, daar staat alles op. Was niks voor de oude Kreuger. Die had al lang het gevoel dat hij overbodig was. Twee oude mensen. Tussen hun spelletjes. Ongelukkig. En toch ook gelukkig. Zolang alles maar blijft als het is. Ah, de Trali Tienus. die Tinus. ook een bekende van kreugelen. Twee keurige oude mensen. Hij zit nog één. Hallo, linker Harry. Een fijne oude boeltje niet op willen geven. Ah, dat is het. Ik heb ze. Die fijne luidjes. Ah, fijne luidjes? Ja, dat de Kreuger ook altijd. Om de dader eens bij echte, chique mensen te vinden. Had hij zijn goede manieren mogen laten zien. Met vreemde woorden kunnen pronken. En aan het slot de ontmaskerde moordenaar eens de chique hand kunnen kussen. <laughs> Voornaam. Maar uiteindelijk kwam de dader meestal wel weer uit het havenkwartier. Goedenavond, avond, professor. Krugers lieveling. Die jaar gezeten. Ik moet weg. Onmiddellijk. Alleen? Dat is mijn zaak. Het sluitend termijn. Maar ja, maar ik heb twee pils besteld. Drink ze dan alle twee man. Nee. Werkelijk een. Keurige, jongeman. Hij heeft me in ieder geval veel goed gedaan zijn bezoek. Zou toch meer moeten kunnen, als je bedenkt. Heb ik al gezegd. En Taro leert hij ook nog wel. Dat zal hem zijn. Om middernacht. Een plichtsgetrouwen, man. Middernacht. Doe toch open. In ochtendjas? Yes. Daar geven jonge mensen niet om. Die zijn ongedwongen. Je moet met je tijd meegaan. Hallo? Hallo? Treuger zou zoiets nooit gedaan hebben. Toch wel. Eén keer. Weet je het niet meer? Toen hij dacht dat hij Hugo gezien had bij de Rode Doe nu open. Ja, ja. Wacht even. Ik kom. Het verbaast u zeker dat ik ben teruggekomen? Oeh, een beetje. Kreuger kwam nooit terug. Die bleef meteen. Ik heb nagedacht. Over u. Over Hugo. Over de hele zaak. Hij denkt na. Kreugers methode. Lang niet dom. Niks doen, eenvoudig nadenken. In het eigen hart al die misdrijven door laten klinken. Waartoe men zelf in staat is. Want er is geen misdrijf waartoe men niet zelf in staat is. Dat heeft Kreuger dikwijls gezegd. Goethe ook. Klassicus ook nog. Ik heb dus alle mogelijkheden overwogen die in deze zaak voorhanden zijn. Zoals altijd blijft er slechts één over. Moord. In de Mm -hmm. Nou, eerst gaat volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst over feiten die destijds al zijn onderzocht. ...af jaar lang is u neef zonder u helemaal niets waard, Denk hij tenminste. En dan een je op een dag, op een of andere manier, dat hij het niet is die volkomen afhankelijk is van u, maar dat omgekeerd u het van hem bent. Want dit hier, uw hele wereld, met alles erop en eraan is in feite zijn eigendom. Alles, de tuin, het huis, de klok daar met die pentullenslag. Die niet, dat is een erfstuk. Wel nu, in die bewuste nacht, drie weken geleden, stapt hij niet in het nachtelijk duister naar buiten. In volle maan was het. Nee, u bent het van wie hij verlangt dat u weggaat. Stante pd. En u beiden vervult dat met woede, met haat, enzovoort, enzovoort. Niet zo snel. Dat is toch allemaal verschrikkelijk spannend. En zo komen ze bij u op. De gedachten aan moord. Weg uit dit huis, uw huis... Wat betekent een mensenleven daarbij vergeleken? En zo komt u er toe om uw neef dood te slaan. Hem, hem dood te slaan? Wij twee. U geeft het dus toe? Nee, doodgeslagen hebben wij hem niet. Alleen een beetje gewurgd. Ja, maar pas toen het vergif begon te werken. Het kalmeringsmiddel. Ja, ja, toen pas zijn we gaan slaan. Hij heeft niet erg geleden. Helaas. Er uitgooien, wilde hij ons. In een bejaardentehuis stoppen. Waar hebt u het lijk gelaten? Oh, als ik dat nog wist. Hier in huis? Ah, Toen nou toch. In de familiegrafkelder? <laughs> Zou hij wel willen. In de grond gestopt hebben we hem. Ergens in de tuin. Niet waar, Edward? Bij de rhododendron. Niet bij de serreen? Bij de rhododendron. <laughs> Zijn lievelingsplaats. Ik ga uw neef opgraven. Nu? Nee. Zonder lijk. Geen moord. U zelf wilt hem... Kreuger heeft ook altijd alles zelf gedaan. Was ze heeft zelf ook nog de moordenaar geweest. De, de, de spade moeten nog liggen. Maar zou u niet liever eerst nog even een whisky willen niet hebben? Niet in diensttijd. Het een keurige jonge man. De garnalen, kroketten. Zal ik daar maar liever niet over beginnen? Hij graaft nu al twee uur lang. Harde werk, die jongen. Talentvol. Zoals hij ons ontmaskerd heeft. Alleen. Iets van droefheid, van weltschmerd, ontbrak je er nog aan. Maar dat komt wel vanzelf. Kreuger was toch een haaider. <laughs> Hoe je me destijds tot een is wist te dwingen. Midden onder een partijtje tarak. Nee, een keer bij de opera. Tussen twee zijn <laughs> <tie> maar, maar op dat met het huis is Hartman toch het eerste gekomen. Denk denken praktisch, die jonge mensen. Mm. Zeg, we moesten nog maar eens naar hem toe. Hè? <tie> Anders pittie hij de hele tuin om. <tie> <tie> Schiet u al op. Moorddadig zwaar. Zielepoorn. Kunt u die spade even vasthouden, konster Met genoegen. Ja, moet even gaan zitten. Ik graaf maar en graaf maar... Loodzwaar zo'n spade. Maar geen spoor van Hugo. Ik zou wel eens willen weten waar hij nou precies ligt. Heer... Bij de rhododendron. Hier ligt geen Hugo. Jawel, toch wel. Bij de rhododendron hebben we hem in de rhodoest. Precies hier, op deze plek. Of, of was het toch bij de serieu? Hmm, de rhododendron. Houdt u toch even op. Ja, ik weet nog hoe het was. De maan scheen, de dampte. Daar lag Hugo, bleek en Hop Ophouden zeg ik. Daar lag hij in elk geval, daar waar u zit. Er is hier helemaal geen... Er is hier helemaal geen Hugo. Er is nooit een neef Hugo geweest. Ik, ik begrijp niet. Ik wel, ik wel. Eindelijk. Ik begrijp het. Verkeerd. Vast en zeker verkeerd. Helemaal niet. Alles is gelogen. Bedrogen hebt u me. Op een verschrikkelijke manier misleid. Misschien wat overdreven. U hebt hem eenvoudig verzonnen, die neef van u. Als je hem nu eenmaal niet hebt. En ook niemand anders. Daarom. Daarom. Het was zo goed samen met hem. En nog beter zonder hem. Toen kregen we bezoek. De politie. Die lieve meneer Kreugen. We waren niet langer alleen. Konden praten, vertellen. Er werd zelfs naar ons geluisterd. En dan die spanning. Oh, vanwege een hersenspensel. En daar graaf ik naar, twee uur lang. Menig een graaf daar zijn leven lang naar. Een eerste zaak. Een flop. Dat hij dat zo tragisch opneemt. Een Kreuger is hij toch niet. Een dilettant. Toen stelt u zich toch gerust? Als wij een neef hadden, zou hij vast en zeker Hugo heten. En vast en zeker hadden we hem omgebracht. Maar u hebt hem niet omgebracht! Oh, dat mensen zo slecht kunnen zijn, hè? Maar langzaam wordt die prik op haar. Luister eens, inspecteur. Moordgespuis! Niet zo'n toon. Welke dan? Kreuger is altijd maar weer weggegaan. Zwijger! Een gentleman. Wel, dat ben ik niet! En ik zwijg ook niet! Van u krijgt de hele wereld te horen. Oh, we komen in de kracht. nee, nog beter. Nee, geen woord. Uw Hugo wordt doodgezwegen. Het is uit met hem. Uit. Uh, hij neemt Hugo van ons af. U doet maar met hem. Radbraken, vieren delen. Hij vermoordt onze neef. Scheur hem in stukken. Moordenaar. In uw huis komt nu niemand meer, hoor je dat? Niemand. Sla hem neer. Grrr. Ik denk dat hij dood is. Net als Hugo. In ieder geval is het graf al gedolven. Je bedoel Ja, dat bedoel ik. Nee, ja, gelukkig ben ik daar niet mee. We kunnen hem toch zo niet laten liggen? Dat is zo natuurlijk. Als dan de politie komt... De politie? We moet toch een kans krijgen. Fair play, noemden we dat vroeger in Pesi. Een tip. Anoniem natuurlijk. Dan komen ze. Worden we verloren. We bekennen ook. Maar pas aan het eind. Dan brengen ze ons weg. Waarheen? Ergens. Oh, ik ben nog nooit. ...in een tuchthuis geweest. Waarom heb je de sirene aangezet? Is het dan geen dringende zaak? Geen enkele zaak is dringend. Langdurige ervaring. De zakdoekmoordenaar bijvoorbeeld heb ik ook eerst in alle rust laten moorden. Toen pas greep ik in. U bent nu eenmaal de grote kreuger. Ja, helaas wel ja. Anders zou ik de minste rust krijgen nu ik met pensioen ben. Net iets voor de jeugd van vandaag. Niet alleen volkomen ongeschikt, nee, meteen zelf nog een politiezaak ook. Het is wel een raadsel, zomaar het verdwijnen van inspecteur Hartman. De raadsels doen zich altijd alleen maar voor als iemand weer opduikt. Niet wanneer hij verdwijnt. Ook weer ervaring. U hebt al een spoor, een tip. Anoniem, anoniem. <lacht> Laten we niet lachen. Brekhof natuurlijk. Ik ken haar stem toch. Helemaal getikt die ouwe. Net als haar man de consul. We zijn er zomaar een neef die er nooit geweest is. En laat hem dan van tijd tot tijd verdwijnen. Je gaat er naartoe, verhoor, verdenking, bekentenis volgens het boekje. En een paar weken later, weer een telefoontje. De lieve neef is zogenaamd weer terug. Oh, een mooi verhaal. Mooi? Zes keer heb ik La Bohème al gehoord. Dagenlang heb ik Tarok gespeeld. En als ze hem nog één keer garnalenkroketten durven aanbieden... Smaak het toch Prima. Ja, oude mensen. Nu ze het alleen. Ja, heb ik voor. Ik ben zelf ook niet meer zo jong. <laughs> uh, hoe vaak heb ik al de professor laten arresteren? Alleen om eindelijk weer eens een verstandig gesprek met iemand te hebben. Ah, kom, zet die sirene maar af. Je speelt dus het spelletje mee. Eenmaal per jaar, twee jaren... Elke keer weer dezelfde tekst. Maar eens moet het toch uit zijn. Al de laatste keer had ik willen zeggen, doe wat je wilt met je Hugo. Radbraken, vieren delen, scheur hem in stukken. In jullie huis komt nu niemand meer, Niemand! Maar iets hield me tegen. Zo'n eigenaardig gevoel. Heel eigenaardig. Maar een volgende keer had ik het gezegd. Dit is de parklaan. Wat wil je dan uh, Het spoor, het telefoontje, anoniem. Op naar de Rosse buurt. <laughs> Zouden die ouwetjes wel willen. En mij ook nog wijsmaken dat zij de kleine Hartman vermoord hebben? Ja, Zou natuurlijk best aardig zijn als nu echt eens chique mensen de moordenaars zwaaien. Maar die krijg je toch nooit te pakken, die hoge heen. Die hebben hooguit een gedachte aan moord. Het werk moeten anderen doen. Nou ja. zal wel weer iemand uit het havenkwartier zijn, Tralitinus? Denke, Harry? Uh, moet ik nog uitmaken. Maar bij die Brekhoff strap ik er echt niet meer in. Een <laughs> tuin zeker nog eens omspitten. Oh, nee. Deze keer niet. Deze keer. Gedachten aan moord was een detectieve luisterspel van Paul Bartz in het Nederlands vertaald door Koert Poort. Technische realisatie Johan de Handschutter en Tony Boogaerts. Geluidsregie Luc Vierendeels. De rolverdeling was als volgt. Consul Brekhoff, François Bernard. Zijn vrouw, Diane de Gouy. Inspecteur Hartman, Hugo Prinsen. De chauffeur Walter Cornelis en hoofdinspecteur Kreuger Anton Kogen. Regie Jos Joos.